Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft een succesvolle test gedaan met een nieuwe ballistische raket. De raket heeft volgens Iraanse media een rijkwijte van 2000 kilometer... en kan meer kernkoppen dragen. De test komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn opgelopen. President Trump uitte deze week in zijn toespraak tot de algemene vergadering van de VN... felle kritiek op Teheran. Hij veegde de vloer aan met het nucleaire akkoord dat zijn voorganger Obama sloot met Iran. Het Amsterdamse Rijksmuseum gaat onderzoek doen naar de herkomst van tien objecten uit de koloniale collectie. Dat schrijft NRC. Het onderzoek moet uitwijzen of de voorwerpen rechtmatig zijn verkregen. Het gaat om onder meer een diamant uit zuid borneo en een kanon uit Sri Lanka. Het museum bereidt zich voor op eventuele claims en overweegt voorwerpen terug te geven die niet rechtmatig zijn verworven. Premier Eman van Aruba stapt op als partijleider. Hij doet dat nadat zijn partij, de AVP, vier zetels verloor in de verkiezingen. Het is nog steeds de grootste partij, maar voor het eerst in acht jaar moet het nu een coalitie vormen om een meerderheid te krijgen in het parlement. Eman noemt zijn besluit vandaag op televisie zelf een integere stap. China beperkt de export van geraffineerde olie... en staakt per directe import van textiel uit Noord-Korea. China geeft daarmee gehoor aan een VN-resolutie. De Veiligheidsraad sprak bijna twee weken geleden af... om de handel met Noord-Korea verder te beperken... nadat het opnieuw kernproeven had gedaan. De export van ruwe olie, die veel belangrijker is voor Noord-Korea... blijft wel gehandhaafd. Het importverbod op textiel treft het land waarschijnlijk wel hard... aangezien 80% van de Noord-Koreaanse textielexport bestemd is voor de Chinese markt. Het weer, nadat de mist is opgetrokken, komt de zon erbij... en warmt het snel op, tot zo'n 18 graden vanmiddag. Komende nacht opnieuw vrij koud en ook dan weer kans op mist. Morgenmiddag wordt het, kan het plaatselijk 21 graden worden... en ook de dagen erna blijft het droog en vrij zonnig weer. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. Er staat momenteel geen fiets...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 zo van die heftige gitaar, Harry, Maar ze hebben natuurlijk de Eagles of Dead Metal uitgenodigd... om het nummer een beetje op te leuken. Sommige mensen zeggen, ja, die is helemaal verneukt... in plaats van opgeleukt. Maar goed, de Eagles of Dead Metal... natuurlijk, in de Bataclan speelde speelt dus destijds bij de aanslag. En uh, Jos Homie van uh, Queen of the Motherfucking Stones, no ja, die speelt daarin. Samen met uh, maatje Jesse Hughes. En Jesse Hughes is wel een freak... die soms rare uitspattingen maakt. Rare dingen, zeg ik, zal ze niet allemaal herhalen als blijft... Blijft hem dat achtervolgen. Maar goed, er is ook een uh, soort documentair over zijn leven gemaakt. Hij <lacht> staat toch heel raar in het leven. Maar wel op een grappige manier. Goed, dit is de tweede graad van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, dames dit is vandaag 23 september. Vertel, wat is gebeurd? Ja, op uh, 23 september 2008 was er een schietpartij in Kauhajoki. En dat was dus een school in, uh, in Finland... En bij die schietpartij vielen elf doden. Waaronder ook de schutter en een gewonde. En de schutter schoot zichzelf door zijn hoofd. Maar hij had zijn datum al aangekondigd via filmpjes op YouTube. En toevallig had hij dus wel de, de week ervoor... was de politie wel bij hem geweest om te vragen over zo'n uh, film. Want hij, toen daarin had hij al gezegd van you oh. die next. En uh, ja, het is toch wel heftig hoor. Oh, is dat? Uh, was dat een uh, uh, uh, uh, uh, getinte jonge man? Ik heb uh, dan volgens mij een filmpje van gezien. Kort gemillimeterd haar... En die zit zo helemaal in zichzelf gedoken. Jor, uh, uh, jij bent verantwoordelijk voor mijn daden. En weet ik veel allemaal. Jullie hebben het zo ver laten komen. Het is echt een verontrustend filmpje. ik denk. Oké. Okay. Nou, die filmpjes zijn inmiddels weggehaald. Oh, slim, ja. Maar hij had dus een filmpje dus, geplaatst onder naam Wumpscot86. En in die filmpjes schoot hij enkele malen op de kamer... met de deling is dus You Will Die Next. Ja, dat is het. And, uh, whole life is war and whole life is pain. And uh, you will fight alone in your personal war. Nou, die, die was een totale... Knipt. Ja. En uh, de, de, de bij zijn filmpjes favorieten stonden ook enkele over de moord op die Columbine High School. Precies. Dus het, het heeft dus toch weer dat je copycats hebt en zo, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat is, is wel uh, verschrikkelijk, hoor. Dat, de, ja, de, het wordt allemaal... Doen, uh, pak die wapenwet, daar gewoon in godsnaam aan. Maar de NCR of zo, is, die heeft echt zoveel macht. Dat ja, maar, maar dit was zo. dus in Finland, hè? Maar daar kan je dus wapens krijgen oh, om Finland. te jagen. Oh, maar ja. ze, ze hebben het wel zeker... Uh, meegenomen dat, uh, dat ze daar meer op moeten gaan letten en zo, want dat, uh, dat, dat lijkt kan gewoon niet. Maar wel handig. Goed, nog even, nog verder geschiedenis in 1907 grote brand in een uh, woningcomplex in uh, Manninkstraat in Amsterdam. Uh, acht doden en uh, het is uh, gebeurd door een omgevallen brandende petroleumlamp. En hij is geblust. Het zeven stralen was ik bij het brandweer. Met zevenstralen? Met zevenstralen. Nou, Goed, andere geschiedenis is... Uh, had je iets over Richard Nixon? Richard ja, ik zei hier Richard Nixon houdt zijn checkers toespraak. Ja. Maar dat was in 1952. En hij is pas in 1969 president geworden. Dus ik weet niet waarom wat dit dan is. Want dat zijn, zijn kokkerspaniel heet als checkers. Ja. Dus blijkbaar heeft hij uh, iets gehad over honden of zo. Ik heb geen idee. Uh, het gaat over om om te dat te het lezen. geld had uitgegeven aan. Hij had geld ergens uit de kast vandaan gehad. Waar hij verantwoordelijk voor was. En uiteindelijk heeft hij daar toespraak overgehouden. En uiteindelijk heeft hij het omgedraaid en heeft hij allemaal laten zien waar hij het geld aan uitgeeft. Ook zijn eigen geld en hoeveel geld er binnenkomt. En daarvoor heeft hij heel veel. Uh, ja, positieve reacties op gehad. En daardoor kan hij ook, kan hij ook verder groeien. Want uiteindelijk is hij natuurlijk president geworden. Hij was een running mate in 1952. Door, ja. uh, door Dwight Eisenhower was hij running mate geworden. Ja. En Later heeft hij ook Walter nog aan zijn broek gehad. Ja. Blijf ontkennen, blijf ontkennen. uiteindelijk. Oké, okay, dan stop ik toch maar mee. Uiteindelijk, wat ah. gebeurde er nog meer in de, door de jaren heen op 23 september? William Bonnie, oftewel Billy the Kid, wordt voor het eerst keer gearresteerd. En Billy the Kid staat bekend het ook omdat het een ja, man die het, uh, het wilde westen. Uh, ja, leefde echt. Want dat was hij samen met Bonnie en Clyde. En je, had ook gewoon, uh, uh, je had ook nog andere mensen die in zijn groep zaten. Uh, Jesse James en Butch Cassidy. Die zaten ook allemaal in zijn groep. Ze hebben heel veel banken overvallen, mensen doodgeschoten. Uiteindelijk denken ze dat hij 21 mensen heeft vermoord. Maar sommigen zeggen dat het is veel minder. Uh, hij was er wel bij, maar andere mensen hebben geschoten. En uiteindelijk is hij door uh, Gerrit Sheriff. Uh, Pat Garrett, de sheriff, is hier doodgeschoten Hij was toen nog maar 21 jaar oud hè? En dat is echt triest om dat te lezen Ook al je op 21 jaar geleefd Dat zoveel ellende veroorzaakt En afgelopen week zat ik weer even vast in het leven van uh, uh, Billy the Kid Want er is namelijk één officiële foto van hem dat was het. Tot en met 2015. Dus één officiële foto. En er waren weer meerdere mensen gekomen. Die hadden ook een foto gevonden. Die gaan ze over elkaar leggen. Gaan ze met elkaar vergelijken. En dan gaan ze hem zo laten lopen. Met een programma van de ene foto naar de andere foto. En dan zie je ook werkelijk. Ja, het zou hetzelfde kunnen zijn. En, maar goed, niet, geen officiële papieren erbij. En nu uiteindelijk is er dus weer een foto opgedoken. in een, een klein winkeltje. Dat is in Amerika. En dat is officieel met papieren erbij. En weer een Bonnie, uh, of uh, Billy the Kid uh, foto. En die is dan geloof ik tussen de 4 en 5 miljoen euro waard. Hij is aan het ja. cricket spelen. En, uh, maar wie krijgt dat geld dan? Degene die de foto heeft gemaakt. Ja, die, die ja de maar de foto ja, in komt. het kader van uh, dat alles moet terug naar de wettelijke eigenaar. En uh, ja. ook met die Pieter, met die Af en zo, dan moeten ze gedeelte dus ja. naar uh, misdaadbestrijding gaan. Ja, eigenlijk wel. Huh? Ja, precies. Zo ja, dat zou hè? nog wel een aardig idee kunnen zijn. Ja. Ik weet niet of de eigenaar daar gaat zitten springen om dat te doen. Wat, wat, wat, maar goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, in de 18, Doe, uh, negen, in de 1884, Herman Holler, Holler, Hollerith ja? was een Amerikaanse uitvinder... en die heeft uh, op die dag zijn mechanische optelmachine gepatenteerd. En dat was een machine die uh, met behulp van Ponskaarten mogelijk maakte... om grote hoeveelheden gegevens geautomatiseerd te verwerken. En dan hebben we het dus over 1846, hè? Dat klinkt bekend, dat hebben we al eens eerder over gehad, ja. Dat 170 al... jaar geleden. Nou ja, één keer in de zoveel jaar komen we natuurlijk weer op hetzelfde pagina uit, misschien. Ja, één keer in de zeven jaar of zoiets. En hij heeft ook een hele mooie snor, die man. Een hele mooie snor, zeg. Oh. Giel Montagne is jaloers. Ik zie ja, het gewoon. Ja, zeker. Goed, 1999. NASA laat weten dat ze geen contact meer hebben met de Mars Klimaatorbiter. Uh, ze zijn verloren. Uh, ja, stom eigenlijk. Hij zou er uh, naartoe gaan. En de Mars Polar Lander was er al. En die uh, reed daar al rond. En deze orbiter zou eigenlijk daar in de. In de een damkring blijven hangen van Mars. Daar onderzoek doen. Maar omdat ze eigenlijk een rekenvat hadden gemaakt tussen de <tie> Britse eenheden en de Amerikaanse eenheden, is hij eigenlijk te laag gekomen, is hij daar verbrand. Dus dat was wel heel triest. Weer een paar miljoen zo uh, in die damkring verbrand. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, ze weten natuurlijk nu al veel meer over Mars dan uh, we ooit hadden gedacht. Goed, tot zover uh, de stukje geschiedenis straks, de verjaardagen. Hier is maar eens dus even een lekker punk rock muziekje. Neck deep is een beetje peace and panic. Ja, In die fase zitten we momenteel. Put the pieces back together If you won't let me get better Leuk hoor. Ja. Van die lekker opstandige jongelui. Maar wel mooi gestyled. Ik vind dat altijd wel grappig. We zijn wild, maar wacht even. Mijn haar zit niet helemaal goed. Dat heb ik altijd gevoeld bij deze. Uh, uh, Diep. Uh, nee, uh, nekdiep. Uh, en die heet. Uh, Pierce en panic! Ja, in die fase zitten we momenteel. Dat je het even weet. We zitten midden in de verjaardag. Wie is de jarig? We doen een kleine uh, greep daaruit. Precies als er toch de uh, oude jingels draaien, heb ik hier nog wel een hele oude jarige. Mickey Rooney zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is al in 2014 overleden. Toen was hij 93. En hij is op twee jaren leeftijd. Hij is begonnen met zijn uh, uh, ja, carrière. Filmcarrière. Hij ging toen zingen. En zijn moeder had zo hij moet, hij moet in die Rascals moet hij gaan spelen. En ze ging ook naar Los Angeles waar de rest was weer opgenomen. Dat was een, uh, toen nog een, uh, een, een, een stomme film, zeg maar. een stomme serie. Wat stom, hè? Stom was, dat geen geluid erbij. Zeg maar. nee. Uiteindelijk uh, kwam ze erachter dat hij zo weinig betaald kreeg... dat ze dacht, van, nou, dat gaan we even niet doen. We moeten wel wat geld mee naar huis brengen. hoor." Dus uiteindelijk hebben ze een tijdje gewacht. En op zesjarige leeftijd, in 1926, begon hij met zijn echte filmcarrière. Hij heeft van alles gemaakt. En het maf is dat hij zijn naam eerst wilde veranderen in uh, Mickey McQuire... Maar uh, dat was een stripfiguurtje. De tekenaar die vond het eigenlijk een goed idee. denk je, ja lekker gaat hij ver, zich vernoemen naar mijn stripfiguurtje. Echt niet. Dus uiteindelijk heeft hij gewoon Mickey Rooney uh, vastgehouden. En in zijn beginperiode kwam hij uh, Walt Disney vaak tegen. En Walt Disney tekende nog wel eens wat. Dus zei Mickey Rooney. En toen kwam hij mij tegen. En toen had hij net een muis getekend. En toen zei hij van, uh, ja ik heb een muis getekend. Maar ik heb nog geen naam. Wat is jouw naam? Mickey? Nou dat doe ik in Mickey Mouse. Ja ah, hartstikke je, leuk. Leuk idee maar. Of, Onsterfelijk geworden. Mickey, ja of Mickey Rooney. Of dat nou echt waar is, weet ik niet. Want hij heeft later ook gezegd dat hij de naam voor uh, Norma Jean... heeft bedacht, weet je wel, Marilyn Monroe. En zo had hij meer sterke verhalen. Dat is ook echt wel een ladies killer, want hij heeft iets van acht vrouwen versleet. En ja. gewoon vlak voor die dood ging heeft hij nog even wat mensen... uit zijn uh, will ge gekrast, weet je wel, uit zijn uh, testament. Ja, testament ja. Ook zijn vrouw kreeg niks meer, en die kreeg niks meer. Dus het is een, hij heeft een wild leven gehad. Deze Mickey Rooney. Goed, wie is er meerjarig? Ja, wie is er meerjarig? Uh, nou, Romy Schneider, Schneider, 1938. Oh ja. Hij heeft Romy. niet lang geleefd, maar hij nee. heeft dus uh, heel bekend geworden met Sissy. Ja, maar ze had volgens mij ook kinderen die, uh, kind die jezelf moet gepleegd of zo dus, ze is helemaal niet oud geworden, iets van 40 of zo. Oké. Het is wel een beetje treurig. Het is een beetje een treurig geval, deze Sissy. Ja, ik heb de films er ook nog wel gekeken. In mijn, ja. in mijn gay periode, denk ik, dat het was. Van... En ze had zo'n zo, zo tailletje ook zo breekbaar. Ze zag ja. er prachtig uit. Ja. Verder vandaag is hij jarig Julio Iglesias. Hij wordt vandaag 74. Ik moet altijd denken, wat, wat, wat voor muziek maken hier? Want het is natuurlijk zo ver weg, dat hoor je niet meer op de radio tegenwoordig. Ja. Het ligt van een lang speelplaat dit, hoor. Oh ja, dat, dat is weer zoete. En dan vaak videoclipjes erbij van een hele mooie, gebruine gebruinde man. Een mooie torso erbij. Hij wordt dus 74, Julio Iglesias. En uh, hij heeft meer... Uh, uh, mensen op de gezet die ook muziek maken. Hè? Zijn, ja, zeker, ook. zijn zeker. Zoon. Goed, wie is er nog meer jarig? Ja, uh, van 1940, Bruni Heinke. En dan denk je, wie is dat? Maar ja. die speelde dus in goede tijden, slechte tijden. Ze speelde in Flores en het Dagboek van een herdershond. Oh. Dus dat is wel een bekende vrouw. Als je dat ziet, dan, uh, dan ik zal ik die zo even laten zien in ieder geval. En vandaag is hij ook jarig. Bruce Springsteen. Die is jarig. Hij wordt vandaag 68. Oh ja. ja, Laat we die platten even lekker goed horen. Oh, we zijn zo trots op Amerika. Weet je uit Amerika komt. Oh. Neem eens ze wel die goede beslissingen. <zodgILENINGEN> ja, goed. Uh, hij wordt voor 68 Bruce Springsteen. Wie nog meer? Ja, ik zag net, net zag ik hem. En dat was uh, F F Frankie Cavalli. Dan denk je, wie is dat? Dat is uh, de pseudoniem van Fred van Kampen. De Nederlandse bassist, maar die speelde onder andere in de Wild Bromance. Uh, bij uh, Herman Brood. Maar hij speelde ook in de Meteors, in de Vitesse. En uh, ja, uh, hij uh, zou met Herman van Boeien dat de familie van Frank? Weet ik. Maar ook, er was ook te horen een werk van Jan Akkerman en de Jan Rijperper. Ken je Jan Akkerman? Ja, natuurlijk. Akkerman ja. kennen we wel. Ja. Die, die, die, sp daar die wel speelt plaatsen. toch een mond Monica? Nee, geitje. geitje ja, dat was Stieleman. Ja, het doet Stieleman. Nee, goed. Vandaag is ja. ook jarig Lita Voort. En ze zat vroeg in de Runaway samen met Joan Jett en de Blackhearts. Weet je, daar is ze ooit mee begonnen. Ze wordt vandaag 61. En ik zit altijd denk, ja, wat voor muziek maakt ze. Nou, dit maakt ze. Een beetje rock chick muziek, weet je wel. Een beetje uit de White Snake periode. Eind jaren 80. Van die grote pruiken nog op, mooie dame. En smaakreces muziek op. is tegenwoordig een beetje in het zoetsappige gebied terechtgekomen. Ik zou zien dat, dat die Freddy Cavalli dat die al overleden is. Ja, dat zag ik net al bij de datums, ja. Uh, ja Maar in 2008 al, dus hij is ook niet oud geworden. 53. Ja, 53. Oeh, oeh 53. Dat vind ik wel, uh, ja, dat zijn uh, gevaarlijke leeftijd Dat is blijkbaar gevaarlijk. Maar ja, gevaarlijk. gelukkig gaan we vandaag allemaal. Ja. Okay. <laughs> Dan zijn we weer. Dan Het we thema weer. De Rode Draad. Ja, De Rode Draad, 23 september 2017, einde der tijd. Het is ja. klaar met de wereld. Nou, als je allemaal kijkt wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. Dan klopt het allemaal wel weet je. Ja, nou, nog, dat zijn uh, allemaal voorspellingen. Kim Jong-un hoeft alleen nog maar even op het knopje te drukken. En dan is het klaar. Hoe uh, heet die man ook alweer? Rocketman. Oh ja, Rocketman. Dat was het. Ik denk al, hoe heet die man ook alweer? Uh, maar goed, uh, de laatste die ik nog even wil noemen die vandaag jarig is... is Sarah Battons. En zij is natuurlijk van Kees Keus. Oh, wat waren dat lekkere plaatjes ook, hè? Scheurende gitaren. We die ook, ja. Oh ja, zeker. In de jaren negentig. Momenteel is ze ook wat rustige muziek aan het maken. En ook uh, Gert uh, Bettens, geloof ik. Uh, dat is haar broer. Die heeft ook uh, een goede plaat gemaakt met Boots. Nog Bootsburg. Of is dat ook alweer oud Nou, goed ja. ja. Sarah Bettens wordt 45. Heb jij er nog één of is het uh, alweer het Nee, één. ik zit nog helemaal uh, in die, uh, in die uh, Freddy uh, Cavalli. En en hij uh, heet Fredica Valley. Is dat. Uh, ja, nou, ja die, die, die, die gaat... naar Frankie Valley, denk ik. Dan. Nee, nee, nee, maar hij zat dus ook in Vitesse en dan had je dat nummer Desire. Dat vond ik wel een lekker nummer, dus ik denk dat dat Jolande Keuze wordt vandaag. Ik okay. denk dat jij hem wel iets te langzaam vindt, maar ik, heb hem nog ik niet kan hem veel misschien een beetje spellen. op pitchen. Ik heb hem nog niet in mijn hoofd uh, zitten van. Hey, Vitesse hij heeft wel geinige muziek gemaakt. Dat is zeker waar. Nou ja. goed, je kent ook allemaal wel uh, de plaat Happy van Frail Williams. Dat is best leuk. Je hebt nog wel van die vrolijke platen die in je hoofd blijven hangen. Nou, die kunnen allemaal nu vergeten worden, want Portugal the Man hebben de klassieke gelanceerd dit jaar. Met White Power? Nee, toch niet? Nou goed, uh, Portugal de mensen waren afgelopen week ook in de wereldrijd door. En ik kende het beetje al een tijdje, maar... Dit is wel echt het leukste plaatje wat ze in tijden hebben gemaakt. Dat heet natuurlijk Feel het stil. Ik voel het nog steeds, man. Het heeft me nog steeds geraakt. Gisteren zat ik... Uh, nou, ik zap, ik altijd een beetje langs alle programma's die voorbij komen. Toen ik de wereldrijd door heb ik zitten kijken. Het ging dan over ontstressen. Dat is altijd leuk. Dan, uh, uh, ja, ik ben even de naam kwijt. Ach, die presenteert in ieder geval uh, Donkermeer. Presenteert... Mooi donker meer presenteert het feit dat kinderen het veel te maken hebben met stress. En uiteindelijk uh, moeten ze alleen oefeningen doen om te ontstressen. Uh, dan moeten ze rare gezichten trekken of ze moeten stampen en de stress van zich afschudden. En dat ging je dan even demonstreren in de wilderij door. En dan gaat Matthijs ook altijd meedoen. Die vindt het altijd wel ongemakkelijk. <lacht> dan krijg je hele ongemakkelijke televisie, wat ik veel te lang duurt. Waardoor ik weg en ik ja. Dit is geit. Weet je wel. Hou op. Besteed er aandacht aan. En door maar. Om het dan nog eens een keer allemaal te gaan spelen. Denken. Ja nee hoor. Dat vind ik allemaal weer te ver gaan. Maar goed. Daar heb ik even naar zitten kijken. En wat me ook opviel. Was een documentaire. Dat ging over familierechters. Dat zijn dan mensen van de politie. Die bij mensen op bezoek komen. Om uiteindelijk dus het slechte nieuws te brengen. En die mensen zijn. Dat is vrijwillig. Zeg maar, dat doen ze naast een betaalde baan. Bij de politie. En die gaan dus dan. Alleen vragen beantwoorden van de van ja, de, de namen staan en dat is vrij heftig. En ik had daarnaar uitgekeken, ik had zo Lijkt me wel interessant. Dat is echt wel een missie, volgens mij, weet je. Dat, dat doe je niet voor de lol dat je denkt. Oh, dat pak ik er even bij. Nee, Daar moet je er goed nee. over nadenken. Ja, maar goed, die hele documentaire, ik heb hem gezien. En dan zit ik toch te kijken naar twee mensen die een soort glimlach op hun gezicht hebben. En dan ook rondlopen op het voetbalveld waar die grensrechter natuurlijk euh, nou ja, in elkaar geslagen is. En waarschijnlijk heeft hij daar een Is overleden toen, uiteindelijk, ja, hè? Ja. Uiteindelijk, op, op die plek, is, uh, is hij overleden. Want hij ging nog een keer terug naar die poolwedstrijd. Uh, want hij voelde zich wel, wel aardig. Hij zei dus kan weer teruggaan. Maar goed, uiteindelijk lopen die familie rechters daar rond. En met ook zo'n niet passend gezicht. Ik heb er maar aan zitten irriteren. Ze hadden er echt zin in om daar uh, wat mee te doen. Ja, nou, ik weet niet wat het was. Het was niet, ze bedoelde het niet slecht, maar het, ik, ik had als filmmaker gedacht: do, we doen het over. Dit kan niet. Dit gaat over mensen die uh, slachtoffer zijn. En dan zit je met een soort grens op je gezicht te vertellen. Ja, dat het wel erg is, maar. Nee, nee het was stom. Het was erg stom. Het, misschien. Ja, hadden ze het gewoon nog een keer moeten proberen. En dan had het anders overgekomen. En dan elke keer, ja, ja, ja, hier, hier zaten ze. Ja, ja, ja, ja, ja. En die ene man die erbij liep had, ja, ja, ja. Het staat niet helemaal wat ik hierbij doe, maar... Nee, ik vond gemiste kans. op, hè? Ook, en, en, en ik denk er ook, moet die camera er dan bij, hè? Nou ja, dat vond ik wel... <lacht> ik, ik vond het wel bewonderlijk zwaar dat uh, de, de, de familieleden van die schijn, uh, familie uh, van die gewenstrecht, die was uh, doodgeslagen. Uh, aan gevolgen van, dood, van uh, geschoppen, hè. Dus hij was niet doodgeslagen, maar de gevolgen van... Uh, uh, vechtpartij is hij overleden. Want dat klinkt altijd zo dramatisch. Alsof hij daar dood op het gras is achtergelaten. Dat ja. is niet het geval eigenlijk. Maar goed, uh, dat ze daar mee wilden werken, dat vond ik wel apart. Dat je toch denkt, ja, waar, waarom doe je dat? Dan wil ik toch eerst de serie zien voordat het uitgezonden wordt. En ik had dan nee gezegd. Vond het raar. Goed. Ik hoop dat ik niet de enige daarin ben. Of dat ik misschien een beer op de weg zie. Goed. Ja, ik iets, heb uh, het niet gezien. Ik heb wel een voorstukje gezien. Ja, wat Vertel, zijn. wat is er nog meer? Wat is er nog meer? Uh, Zo in de wereld? Ja, in de wereld. Ja, nou ja, wat, wat er nog meer is... dat er een lesbische stel... Ja? die gaat bewijzen van kunstprojecten... komende maanden trouwen in alle 24 landen... waar uh, LHBT-koppels kunnen trouwen. Oh ja, dan krijg je, dat je afkorting weer. Ja, lesbisch, homo's... Uh, bi en uh, oh. nou ja, transgender. Oh. Ik uh, vind het een beetje vaag. Oh, jij oh, ja. past in dat vakje? Oh, jij bent een LHBT'er? Nee, ben je, ben je nou een homo, gay of gender? Nou ja, maakt niet uit. Ja. Maar Fleur Piret uit Antwerpen en Gillian Boom ja. uit Amsterdam willen met hun initiatief gelijke huwelijksrechten. Dus voor homo's, lesbiennes en andere niet-heteroseksuelen. Ze begonnen hun wereldtour al eind september in New York City. En uh, het heeft als titel 22 gekregen. Dus het aantal landen waar zij dan mochten trouwen. Oh, en ze, ja. opna, ze hebben opnames gemaakt van elke ceremonie. En de compilatie van deze beelden bewerken zij in een later stadium... dus tot hun video-installatie en expositie. Grappig. En ze hopen dus dat hun project andere landen zal stimuleren... om huwelijken huwelijke koppels van hetzelfde geslacht ook open te stellen. Goeie actie. Maar er zijn wereldwijd dus 170 landen waar uh, gay-koppels uh, nog niet kunnen trouwen. En in vele tientallen landen wordt het ook echt als, uh, bij de wet als strafbaar gezien. Dus uh, nou ja, ze hebben voor, voor de financiering hun huis in Barcelona verkocht... Ze hebben alleen nog maar een koffer. En uh, ze kopen wel in elke stad waar zij gaan trouwen een nieuwe bruidsjurk. En uh, de partner die trouwt iedere keer in een maatpak. Dus <laughs> dat is wel leuk. Dan heb je een mannetje, vrouwtje dat idee? Ik vind het wel een goede missie dit. En uh, ze slapen dus in alle steden bij vrienden. En Nederland is het derde land waar ze elkaar het jaarwacht zullen geven. En ze hopen dus eind volgend jaar klaar te zijn... Met een trouw toen moet me nog een paar centen kosten. Elke keer een nieuwe trouwjurk. Ja, maar ik denk dat ze misschien ook wel... Uh, gesubsidieerd worden. Uh, ja, nou ja, dat ja, mensen nee, dat wat klinkt, kunnen storten of zo. Ja, niet gesubsidieerd klinkt altijd een beetje zielig, denk ik altijd. Nee, dit is natuurlijk... Uh, ze zullen misschien wel een, uh, een Facebook-pagina ja, hebben ja, ook. Dus bedoel, ik vind het gewoon, wel grappig. Uh, het is een goede Ik ga, actie, ga, het wel, ik ga er even kijken of, uh, of ik hun kan vinden. Want ik, uh, goed idee. Goed, ja. goed straks de Zandvoort berichten. Naar de volgende plaats. Nederlands beetje aan het eentje geleden een, uh, een ritje. Waiting for the rain. Matthijs van Duivenboden. Die eerder al speelde bij Johan. En uh, do de undo was ook uh, was van hem. En hij heeft samen met Tim Knol en ook Douwe. Uh, Bob heeft hij ook de muziek gemaakt. En dit is zijn eigen beentje Dat heet uh, Sky Pilots. Ja, Sky Pilots. Dat is een beetje dubbel op. Natuurlijk een piloot. is altijd al in de lucht. Maar goed, Sky Pilots. En uh, Only When It's Rain. Dus, nou, tijdige muziek. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is alweer oh. later dan oh later. Maar dat geeft al nog dat vliegt de tijd. Ja, dat vliegt ja. Nou, We kunnen je vertellen, onder andere, deze zaterdag... de 19e uh, stads- en uh, omroepersconcours zal plaatsvinden op het Kerkplein. Waar de omroepers tegenwoordig uh, <lacht> uit het dagelijkse straatbeeld zijn verdwenen. Er zijn er toch weer wat nieuwe omroepers bijgekomen. Mensen met uh, de hangnaar vervlogen te heden. <lacht> ja, is, is toch weer beter geworden. Uiteindelijk gaat het dus beginnen. Ik zet even kijken hoe laat het begint. Uh, het zullen om kwart voor één... Tot uh, kwart overeen wordt er door het centrum van Zandvoort... Uh, uh, door, uh, uh, door middel van sponsors een roep. Eh? Uh, Goed. Ja. Even meelijsten. Nou ja, ik zit even te kijken wanneer Gossam het nou begint. Maar uh, om half twaalf wow. zal op het Raadhuisplein de officiële uh, opening beginnen. En zal dus de omroepers uh, gaan beginnen. Ja. Burgemeester uh, Joon de Zwart... Het is een uh, veel te lang Ik, druk. Ik zie kan jou ook helemaal ja, kijken naar nou, Jonas Zwart zijn uh, plaatsvervangende burgemeester. Ik wil zeggen dat het natuurlijk... Hebben met z'n tweeën... Hebben zij, uh, gewisseld. Gewisseld. En zij is er nog volgens mij tot en met dinsdag. Oké. Okay. Uh, uh, zij heeft ook samen met mij uh, uh, uh, en, nog, uh, en de griffier zo, uh, het nieuwe carillon geopend vorige week. Oké. Okay. Woensdag, dat was heel leuk. Maar uh, de, de, de ontvangst op het raadhuis is vandaag. En uh, na de lunch uh, zullen de omroepers uh, door Zandvoort de sponsors door middel van een roep bedanken. En daarnaast uh, mogen ze allemaal een vrije roep doen... En dat is de, naar keuze van overroepen, maar dat is meestal een ode aan hun eigen stad of dorp. En, uh, en vanmiddag wordt dan uh, om rond half vijf... wordt onder de deskundige leiding van de vaste voorzitter, de burgemeester van Zandvoort... Joan de Zwart, maar dat is dus normaal gesproken niet Meijer. En Rob Dolderman van Danschool Dolderman. En Paul Slagen zijn die voorzitter van... Hey, he, he, eindelijk weer een bekende naam. Ik heb al die onbekende namen. Dat is toch wel niks. Ja, dat wordt wel ingewikkeld, hè? Ja, ja, nou ja goed. Weten. Hal, half vijf zal de uitslag bekend zijn. En ja. Vorig jaar hadden we geloof, ook niet gewonnen. Er was toch iemand uit een andere stad die was samen met zijn zoon. Er waren twee. Een zoon en, ja, en een vader. Ja, dat zou kunnen. Ja. Die gingen samen. Die ging best hoog in de lijst. Ja. ja ja, wat gebeurt er nog meer? Ja, komende winterseizoen gebeuren? kunt u iedere tweede zondag van de maand weer uw lachspieren oefenen. tijdens de derde serie Zandvoort Lacht in het Amsterdam Beach Hotel. En in samenwerking met AOT Events komt weer zowel het aanstormende talent. als de gevestigde namen uit de Nederlandse stand-up comedy wereld. act de Présence geven. En het is leuk. Ik ben ook een keer geweest. En je kan voor de lachwekkende entreprijs van 6 euro. Kun je een paar uur buikspieren trainen. En je kan alleen door het lachen. De chefkok van Eppenvloed, het restaurant, zal iedere zand, Zandvoort Lacht. ...avond buiten de kaart om een speciaal gerecht serveren. En uh, het is de moeite waard. Volgens mij begint het dus 8 oktober, begrijp ik. Maar nee, 8 oktober is een beetje een vreemde datum. Ja, maar is het de tweede zondag. zondag van de maand... Ja, ja, ja het, is, het is 8 oktober, 12 november, 10 december... ...en 14 januari en 11 februari. Er staat een advertentie in het stand voor het nieuwsblad. Dan zeg ik, knip hem uit en dan hang hem op je to-do-list. Komt vast goed, De brandweer heeft namelijk al nieuwe vrijwilligers bij, althans een jeugdgroep dus deze mensen krijgen ook vast wat meer mensen erbij. En ook Pluspunt zoekt ook nog vrijwilligers, zie ik in de krant en verder is vandaag Burendag en nee. Sociaal Wijk Team Zandvoert, op het plein bij de Vomers Pluspunt in Nieuw-Noord heeft een Burendag ontwikkeld op poten gezet dus ga daar even naartoe. Ontmoet elkaar door een kopje koffie een, uh, nou ja, iets leuks. Zoals er wel activiteiten zijn. Ik bedoel, je moet altijd wel iets samen gaan doen... als, als gaat de groep zo in één keer weer uit elkaar vandaan. Goed, dat zover de Zandvoorts berichten. Uh, volgende uur is natuurlijk... Uh, uh, Goedemorgen Zandvoort, vanuit El Hoogland. Ga daar naartoe. En daar is nog veel meer moois te vinden. Een nieuwe cd van Tricky. Ik zit te denken, wat voor de hits vroeg ook alweer hadden. We staan met voordat zetten in die tijd. Dit is zweervol. When we die So where do I go Where do I go Don't die young Not like Michael My friends psycho So I might go Lilo So where do I go Where do I go Fine trips She's wearing Lyco Where do we go Where do we go Mommy die Lightroom. How can you Triggy heeft de nieuwe CD uit Een Uniform, heet hij. En dit is het te vinden. When We Die. Ja, ik, ik zoek ze vandaag gewoon uit. Het is 23 september 2017. Wordt voorspeld dat het vandaag echt afgelopen is, dames en heren. Ik hoop dat je het allemaal even een beetje... dat je bent. Dat je het gewoon goed afsluit ook, hè. Dat is belangrijk. Triggy heeft ooit een hit gehad met Black Steel. Dat kan ik me nog herinneren. Hij komt, officieel komt hij uit, uh, uit uh, Bristol... En in de jaren negentig had je in Bristol verschillende beetjes. Je had Portershead, je had Mass Vertek, En je had toen één plaat, um, On Sympathy volgens mij. Je had één plaat, daar zat een stukje in van Isaac Hayes in. I Isaac Hayes Rap 3 of zoiets. En dat hadden verschillende mensen gewoon gek gekopieerd. En daar uh, een plaat omheen gemaakt. En ook Tricky had daar een plaat overheen gemaakt. En dit is de nieuwe zinger, die heet When We Die. Het is uh, de zaterdagmorgen gelopen tegen het einde van het radioprogramma. Helaas zijn we niet te beluisteren op de... Op het internet? Dat is wel heel jammer. Ja, ik merk ook nu net dat mijn muis het ook niet meer doet. Dus okay. ik heb zelf van... Uh, nou ja, ik ga dan nog een beetje door met het nieuws uit Want die, die krant heb ik voor me liggen. De muis doet het ook geen, niet. Nee, de dat muis he doet het niet meer. Dat, dat heeft dan toch een hij beetje onderslagen. Hij maar. wel, maar... Wat maar rijtje leeg, zeg ik altijd. Maar ja, er zit ja, een touwtje oh, dat aan Dat zou dit. kunnen. Ja, ik heb thuis okay. wat het, Nou goed, wat voor krantbericht uh, uh, uh, heb je dan nu? Oh, hij gaat wel omhoog, zie je. Hij gaat niet omlaag. Gaat het gaat niet omlaag. Nee. Nou ja, wat ik wel leuk vind... dat vorige, vorige week zaterdag was in Duindereil in Wassenaar... de viering van het 100-jarig bestaan... Hè, van de Rijksbegade Nederland. Oh ja. En uh, het leuke was dus gewoon... Uh, Willem-Alexander was ook aan bezig, uh, aanwezig. Maar er was hem ook een belangrijke taak weggelegd... voor uh, Jan van Gemert. Die was projectleider... en die, uh, die heeft die hele viering van het 100-jarig bestaan... opgezet en begeleid. Hij vond het heel eervol. Maar ik vind het zo leuk, want ik ken die al. Want uh, wij volleyballen samen. Dus uh, hij heeft nog... Uh, Afgelopen dinsdag met mij gefolibald. Ah, grappig. Dus, uh, maar als blijk van waardering werd dus in Duinraal een nieuwe reddingsboot gepresenteerd. met zijn naam erop. Dus de Jan van Geemert boot wordt dat. En hij is heel uh, trots en zijn vrouw uh, uh, mocht toch de boot met champagne dopen. Dus is, dat dat is, dat, ver... is dat niet raar dat je een boot hebt die naar jou vernoemd is. terwijl je zelf nog leven is in die radio? Nou ja, beter zo. Want als we al die uh, botennamen hebben van dode mensen. dat is ook weer eng. Dus het is net wat je, hoe je het bekijkt. Ja. Je kan het kijken positief of negatief bekijken. Ja, Ik bekijk goed. het positief. Ja. Maar er was dus ook nog een, er is, er is ook een jubileumboek te zijn. En die, die, die, dat had ook nog een uh, Zandvoort stintje, de uitreiking. Want een jeugdlid van Zandvoort, uh, Bjarni Kemperman... die mocht dus het eerste boek aan de koning overhandigen. En een andere Zandvoortse vrijwilliger, Nico Groenendijk... had de eer om de koning uitleg te geven over de boot die buiten stond op, uh, opgesteld... En uh, nou, de hele dag was Ernst mee, ook uh, daar bezig mee in de zaal. En die heeft achter de schermen geholpen en zo. En uh, dus was voor de Zandvoort dus een druk weekend. Want uh, afgelopen zondag moesten ze ook nog eens actief meewerken aan de open dag bij de brandweerkazerne, weet je wel, in Zandvoort. Oh ja. En ik heb ook wel gehoord van uh, Insiders, uh, een collega van mij, van nou, die was nu echt uh, daarheen met de kinderen. En dat zag echt allemaal gelikt uit. was geen krasje te bespeuren op wat voor auto ook. En het zag er geweldig uit daar. En uh, ja, hoeveel, hoeveel leden waren er waren die mensen die zich aangemeld hadden? Weet je, oh, dat, dat heb je? ik niet gelezen. Ik weet al niet dat er oh. 1500 belangstellenden waren. Nou ja, er moeten toch wel een groei... paar leden uitkomen? Ja, wel. Er hadden heel veel uh, jeugd die het wel enthousiast was. Die uh, ja. wel mee willen doen. En uiteindelijk daar kon dan een nieuw uh, team uitgeformeerd worden. Verder als we het toch over redden van mensen hebben. Uh, Mark Meij, uh, Wijmeijer uit Brabant. Die is de gelukkigste man ter wereld. Hij uh, haalde dinsdag net voor... Uh, Net voor de aardbeving in Mexico, zijn dochter wilde hij ophalen. En toen kwam de aardbeving en hij zat dus opgesloten. Hij heeft dus iets van 20 minuten onder het puin gelegen. Of nee, twee of drie uur onder het puin gelegen. En uiteindelijk werd hij noem je dat, kwam er een reddingswerker die bemerkte hem. En die heeft hem na 20 minuten eruit vandaan gehaald. Dus hij is wel heel blij. En ook zijn dochter is goed terechtgekomen. Dus het uh, zijn goede berichten. Ja, ik mag wat? nog de landelijke doen. Maar ja, mij klijk. doet het inmiddels meer, want mijn batterijtjes die waren inderdaad half eruit. Oké. Okay. Het achterklepje zit er dus niet meer bij En bij de wat wijs. wordt de landelijke keuze dan heren? Nou ja, we hebben de keuze, want ik denk dan nou, doe maar Ray Charles van. Want ik kon van die uh, die van de Vitesse kon ik niet vinden op internet. Nee. Uh, maar je hebt dus I Got a Woman. Ken je die? Want die ken ik dus nog niet van Ray Charles. Persoon, ja, ja, als vind je je laat al, horen. Dat is zo. Ik wil uh... ook wel weer verrassen, want die hit the die kennen we allemaal. Ja, dat is waar. Dan zal en... ik dan I Got a Woman ah, doen. I Got a Woman. Dan moet hij wel even komen. Kom. Ja, nou ja, kijk. Dus internet is nog niet helemaal op hoor, dat blijkt nee, nee, mijn muis doet het wel, maar hij. hij <lacht> is... <lacht> dat is wel een Oh ja, er komt wat. Er komt ja, wat. er komt wat. Ja. ja Goed, ik krijg weer zo'n reclame op YouTube. Dus krijgen oh, we meteen. Jawel, oh, Ja, wel. Great chance. Hit the road, Jack. Yeah. Don't you come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 Dit dus de, de, de, de gewone versie. Je hebt namelijk ook nog de versie, daar zit Wolfman Jack in. En dat is uh, Hit Road Jack, zou dan weer een verwijzing zijn naar Wolfman Jack. En dat is een jockey een met een hele overdreven stem. Die later ook Ferry Maat weer heeft gebruikt, uh, heeft gebruikt voor zijn jingles. De Soul Show. En uh, goed, pas later heb ik Ferry Maat gezien. En toen kwam hij ook weer met Wolfman Jack tevoorschijn. Dus uh, ja, sommige mensen blijven onsterfelijk. Dit was een hitje in uh, teken van: Doe je land keuze, dames en heren. <laughs> Uh, Beste luisteraars. Nee, trouwens. nee, je moet de luisteraars zeggen. Ja, ja. Ik, ik krijg dat er niet uit. Nee, ik heb nee, echt van die nee, one-liners die nee, nee. zitten er zo vast in mijn hoofd... elke keer als ik mijn radioprogramma naluister, denk ik... oh, daar heb je hem weer. Gooi ze weg. Gooi ze weg, die one-liners. Dat lukt niet. Het, ja, dan moet ik gewoon recht uitsnijden. Als een, nou ja, als een, precies, een soort gezwel. Goed, vertel. Ja, ik zit ondertussen te kijken naar nog meer opmerkelijk nieuws. Ja? Ik heb hier nog sowieso wel een opmerkelijk nieuwsje... Dat, uh, uh, over, over dat liedje van uh, de Effeling, van... Uh, Carnavalland, Nou, dat is zo optioneel oh. geweest. Oh, dat blijft zo in je hoofd hangen, ja. Ja, ja en, maar de NS laat echt sinds kort muziek... uit het attractiepark de Efteling horen... in de eipassage passage ook zo Centraal. Hierbij hopen ze hangjongeren en andere ongewenste bezoekers... af te schrikken. Oh, dat werkt. En de, inderdaad, carnaval-festival en de Indische Waterlelies zijn te horen. En de woordvoerder... die liet al weten, nou, sinds het voorjaar klinkt het... gewoon dagelijks al tussen half zes... en acht uur ochtends. En tussen negen uur s'avonds... en één uur s'nachts. En uh, ja... De methode is eerder al met succes toegepast bij een school in Schiedam. Want herhaling is irritant en elke ochtend brint de pap is ook niet prettig, zegt ze. Maar ja, vroeger had je dan de. Wat de, de, heet dat nou? De, de, de, die mug? Uh, ja, mosquito. De mosquito. Ja. Dus die gaf dan zo'n hoge piep die kinderen niet kunnen horen. Nee. Maar ja, je oudere. Uh, ...oudere drugsverslaafden, die hebben daar dan weer geen last van natuurlijk. Nee, die kunnen gewoon dus, uh, daarin komen een coma is, blijven liggen. Ik vind het nog steeds fascinerend inderdaad... ...dat die moskieten, dat, dat, dat wij die niet horen... ...en dat kinderen dan helemaal gek worden, weet je. Ja, bij mijn vorige werk uh, hing ook zo'n apparaat. Ik hoorde ook niet. Ik stond er ook was met mensen te praten die stonden te roken. En op een gegeven moment was ik met mijn zoon... ...en ook mijn dochter. Die hadden zei, jezus, ik ga hier niet staan. Wat een lawaai. Ik zei, wat een lawaai, ik hoor niks. Ja, dus ik... maar waarom hadden jullie hem dan hangen bij je werk? Nou, ook omdat we heel veel jeugd er hadden het oh, okay. was een overkappentje waar je gewoon echt lekker alles kan uh, gebruiken. Kekken en, uh, en doen. Ja, nee. ja, ja. En uiteindelijk kwam je dat op een beetje en denk je... Wat de f... welk feestje heb gebeurt. ik gemist? Heb ik gemist? Dus jullie hadden hem zelf uh, ja. aangeschaft? Ja, we hadden met z'n allen aangeschaft in oh, de opgang. Oh, apart. Ja. Ja. En het werkt ook wel. Ja. Uiteindelijk werd het wel minder. Maar ja, ja die, oudere druk, die oude notoire Allee. drugsverslaafden, ja, die, daar heb je niks aan. Nee, Nu voel je de volgende, de volgende dag alleen maar rollators natuurlijk. Ja, ja. Even dwaas de mensen, in dus de struiken. Stru die vier, ja. <laughs> wat doe ik hier? Dat ja. denk ik, dat ik ja, kan doen. Ja. Ja. Van, van, van die mensen die hele rare dingen roepen, gewoon uh, soms. Uh... Oh nee, dat het verkeerd knopje. Ja, ik bedoel dit. Rocketman is on a suicide mission for himself. Ja, precies, zoiets is dat. Goed, nog een aantal platen voertien Eentje, wat uh, is Paloma Maffet? Stone Cold Sauber.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 leeft Op de radio tot een 10 uur. Toon van Polona Feit hier. In de zaterdagmorgen. En uh, Oh ja, het ja, was vandaag uh, wel, wel weer geinig. Hè? Mensen die op ontdekkingen uitgaan en dan toch weer een vergeten diersoort vinden. Of ja. een dier wat toch helemaal niet bestaat. Brian Pater was aan het uh, vissen met zijn visnet. En kwam dus een, een kreefje tegen. Een beestje. Wat eigenlijk helemaal niet in Nederland hoort, hoort rond te kruipen. En hij was bij... Uh, uh, bij een uh, uh, kerncentrale bezig waar ze water innemen. En dat gebruiken ze al om te koelen. En uh, met net, net ging je door het water heen. En toen kwam je een heel klein kreefje tegen. En dat was in Nederland toch onbekend. Ik kan het diertje niet uitspreken. Caprella equerabrarra. Nou ja. Nou, het klinkt goed. Het klinkt goed hè, zoiets. Ja. En het is met 4 <coughs> mm groot. Dus je moet echt met een vergroot aan de gang gaan. Maar hij heeft hem uh, gemeld. Bij de, <laughs> ja, ik bij vind het zo ongelooflijk. Dan ben je een beetje met een schepnetje aan het, ro uh, het rommelen. Ja. En denk ik van. Nou, die ken ik toch niet? Nou, ik ken ze allemaal niet, hoor. Hij heeft, dus... het, la hij heeft het laten controleren. En ja, het is maar. Een maar dat je denkt van. Nou, die heb ik nou nog nooit gezien. Nou, ik ken al die achter helemaal ja, niet. Hij is uit. dus flink op de hoogte. Alleen ja. ik zit dan wel. Hij is ja. vier millimeter dat, dat, groot. Dat, dat is, eh, dat is gewoon schipnet, microscopisch is dat. Gewoon. gewoon. Ja. Ah, ja. Die, die kan toch nooit eens netje blijven zitten? Die gaat door het maatje heen. Nou ja, we zitten nog steeds te wachten op uh, buitenaardse invaders. <laughs> ja. uh, dit, dit, dit ziet er wel uit als een buitenaardse. Uh, apparaatje dat je denkt, en die, en die komt niet in vies. Oh, buiten En het is apparaatje. al 23 september, dus ik ben hier iets mee te kaart maken. Ja. Maar goed, het is altijd wel leuk om te kijken welke uh, diersoort toch ontdekt kan worden. We zijn ja. nog steeds bezig met de Bigfoot. Hè? Ik kijk af en toe ook weer eens naar dat filmpje. En dan gaan ze proberen ook dat filmpje van de Bigfoot na te spelen. Dat lukt gewoon niet, want het is gewoon echt wel een heel apart filmpje. Hoe de man loopt, al is de man een nou, aap. Wat is het? weet ik veel. Dus, uh, het, het een wezen. Wel, een nee. wezen is het. Ja, je ja. mag ook niet zeggen man vrouw, het is een wezen. Eh, Wij, zijn oh, ja. wezen. Wij zijn allemaal Sorry. wezens. Wij zijn allemaal wezens. Uh, deze wezens kunnen vandaag nog heerlijk uh, bij de buren langs. Ja, oké. Okay. En uh, ik, ik wou nog even melden dat vandaag dat de buren fietslessen geven op het plein aan de nieuwe buurtgewoners. Aan de statushouders uh, bij Plus van daar, Flemingstraat 55, van 11 tot is 18 uur, maar er gebeuren daar ongetwijfeld nog veel meer dingen. Kraampjes en toestanden, denk ik. Yeah. En je kan ook komen buurten in de blauwe tram. Op het louis davis van 2 tot 4. Er staat niet wat je kan buurten, maar waarschijnlijk gezellig uh, samen zijn. En er is op de burgemeester Narwijnlaan 100 is er een markt. En er zijn taartenbakwedstrijden en een creatieve workshops. Ook van 2 tot 5. Dus burgemeester Nawijnlaan 100. Volgens mij is dat dus bij, uh, uh, bij het gebeuren. Huis in de Duinen, uh, locatie burgemeester Naweilaan. En het kan ook zijn dat het een beetje bij, de, bij, bij, de, bij uh, Pluk is. Bij kinderdagverblijf. Maar het in ieder geval, in die oprijf... Het is even. prachtig weer. Het is zeker mooi dus weer. Dus ik denk dat die tentjes gewoon lekker buiten staan. Ga, ga even kijken. <coughs> en uh, geniet ervan. En gaan met, uh, met elkaar gewoon uh, even samen zijn. Samen zijn op deze laatste dag. Van de, van de wereld. Nou, hou er nou maar even over op. <laughs> God, <laughs> ja, hij werd aangekaart ja. op deze laatste dag. Ja, dat is dus. echt, Maar dat krijg je natuurlijk ook. Want Als mensen dingen gaan roepen als... Rocketman is on a suicide mission for himself. We will have no choice... but to totally destroy... North Korea. Wat oh, zie ik hier is. Even je Nou <laughs> okay. ja, als het dan zo is... nou mensen, uh, wie weet... zien we elkaar volgende week, horen we elkaar volgende week weer? Jazeker. Ik ben de volgende week gewoon. <laughs> ik hoop hoor. Maak een mooie weekend van. mooie van Geniet van de zon en... tot later. Bye.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 It's just a dangerous, dangerous age But Then every night still so much fun And you're still out there, darling Clinging on to the wrong ideas But I never regret anything I.